Ja Daar gaan we uh, op de trap. Mag ik een applaus voor Giel, Koen en Paul alvast. Yes. Um, voordat ik jullie naar de overkant ga sturen wil ik gewoon eigenlijk één vraag stellen. Want ik heb nog nooit in dat huis gezeten. Wij hebben allemaal nog nooit in dat huis gezeten. Jullie alle drie wel, dus je hebt er ervaring mee. Uh, buiten het feit dat je niet mag eten, want dat weten we allemaal. Wat ga je in zo'n week het meeste missen Giel? Ja, nou ja, mijn vriendin natuurlijk. Maar gewoon. Ja, als ik, ja, ja, ja, maar echt. Maar een beetje een stukje privacy, een stukje dat je zegt van ik weet waar ik naartoe ga, ik ga waar ik wil. En dat kan even niet. En dat hoeft ik niet. Paul? Ja, ik, ik zou gelijk zeggen mijn vriendin. Maar als ik zo zie hoe ongelooflijk het vol is op het zeiland al, dit is waanzinnig. Ik denk dat Neewarden me er wel doorheen gaat trekken. En als laatste jij. Ja, het feit dat, dat je je bed uitrolt, meteen uh, in een radiostudio staat, dat, dat de schijnwerpers opgericht zijn. Ja, dat is iets wat wij uh, niet zo gewend zijn bij de radio. Dus dat is even uh, een kwestie van winnen. En, en mijn vriendinnetje natuurlijk. En is een vriendinnetje natuurlijk. Goed. Uh, het heeft lang genoeg geduurd nu. Hè? Het gaat allemaal hoer. Het is, uh, het is tijd. Jongens, mag ik jullie bezoeken om te gaan? En dan gaan ze door een erehaag van Rode Kruis-medewerkers. En dan ben ik ontzettend slecht in het schatten van, uh, van afstanden. Maar dit is al een meter of... 500? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben heel sterk 4, 3? Lijkt wel prijsrijk. Van het podium waar Bestil nu weer optreedt... lopen Giel, Paul en Koen naar het glazen huis. En dat is, nou ja, gelukkig dankzij die haag enigszins te doen. Want... Er staan zo ontzettend veel mensen nu al op het Willem-Hienerplein en Leeuwarden. Dat is niet te bevatten. Dit is Pompai. Begeleid door de heroïsche klanken van Pompeii van Bastille. Lopen de mannen op weg naar wat ze weten. Wat een heel Bizarre week gaat worden, maar ook een heel mooie week. De week van 3 fm Serious Request 2013 in Leeuwarden. Aan de ene kant kijken mensen naar het podium waar wij staat. Aan de andere kant, waar enigszins de afstand niet te groot is, kijken mensen naar de drie dj's op weg naar hun eenzame opsluitingen. En hoe we maar eenzaam. En weer aan de andere kant kijken mensen nu al naar het glazen huis waar zometeen alles echt gaat gebeuren. 3FM, Serious Request. Langzaam maar zeker komen ze eraan. Het voordeel van Koen Feyneberg, die is zo lang, die zie je als eerste boven alles en iedereen uit Ik moet nu nog gokken naast hem, Giel en Paal, Want nogmaals, er staan wat mensen omheen, maar daar komen ze. Ze zijn nu bijna aangekomen bij het glazen huis. Ik zie nog wat spanning weggeblazen worden. Licht gespannen gezichtjes bij de jongens. Daar ga je Koen. niet. ja dankjewel jongen. Heb een goeie. Ja. Paul, succes man. Thanks man. Thanks. Giel, doe wat leuks. Ja, uh, we zullen het nou er hebben. Succes man. Dankjewel. En nou, nu is echt een weg terug. Het hek om het glazen huis waar ze net naar heen zijn gekomen. Gaat nu ook gewoon onverbiddelijk dicht. Dat is deel 1 van de opsluiting. Deel 2 gaat gebeuren in de vorm van een sleutel die zometeen in de deur gaat. Epke Zonderland wacht de mannen op. Hij schudt ze de hand. Epke is al binnen in het huis. Als eerste is binnen Paul Rabbering, gevolgd door Giel Beelen. En de laatste die het huis binnenkomt is Koen Zwijnenberg. 2013. Ja, nog oh, wel ja. Oh man. God, Sam. We zijn binnen. Ja, hè. Dat is op zich het goede nieuws. Ja. jongens, oh, jongens, jongens, jongens, jongens. Daar zijn we dan. Ben oh man. Het Glaashuis. Ik... huis. Al die mensen hier buiten ja, op het Ongelooflijk. Ik, ik zag jou met een brok in je keel gaan, uh, Gilfroy. Ja, van, echt, uh, maar echt, echt letterlijk met een brok in mijn keel. Ja, echt heftig, maar ook mooi om te voelen hoe iedereen nu al met de actie verbonden ja, is. Ja, dat is echt. Nou, het is een, een hartverwarmend begin en, uh, en die band, jongen, best heel, best heel dat, ja, ja, ja. dat is zo'n goede band. Het is echt uh, te gek dat zij ons het huis in mogen spelen. Dat vind ik echt super cool. Wij hebben de man hier staan die ons ja. uh, natuurlijk straks gaat opsluiten en, en ja, we hebben hem al gefeliciteerd, maar het is de sportman van het jaar. Ja. Hoe vereerd kunnen wij zijn, Epke, dat jij hier uh, vandaag uh, in, in ons glazen huis bent. Ongelooflijk. Ja, dat is toevallig uh, natuurlijk. Uh, kom even bij deze microfoon staan, die, die doet het iets beter. Ja, dat is natuurlijk toevallig dat gisteren de, de sportsman verkiezing was. Maar... We hebben dit allemaal afgestemd ja. van tevoren. Hè. Oh, oké. Okay. Oh, dat staat ja. dus achter. Ja. Ja, ja, ja. En ja. mensen, daar staat hij weer hoor! Ja. En hij staat weer! Hij staat weer! Jawel! Epke Zonderland, Woe! mensen! Ja, helemaal te gek dat je bent. Ja, Epke. Uh, this is the moment, zou René Verhoeven zeggen. Mm -hmm. En dit is het moment ook. Uh, ja, ik ben heel blij en trots dat jij als Fries en gewoon als inwoner van het mooiste dorp van Friesland ons uh, gaat opsluiten. Uh, voordat je dat gaat doen, uh, vraag ik ook aan jou, zoals aan iedereen, wat jouw uh, Serious Request is. Heb je daarover nagedacht? Uh, ja. ja, ik heb erover nagedacht. Ik had uh, uh, één nummer die uh, schoot al vrij uh, snel te uh, binnen. Dat is uh, uh, Survival van uh, Muse. Wow. Oké, okay. gelijk en, uh, muziek. Ja, ik, ik, ik vond uh, sowieso de titel uh, natuurlijk wel uh, passend. We willen natuurlijk zoveel mogelijk uh, overlevenden hebben bij, uh, bij, die, uh, bij de kinderen. Ja. Uh, maar ook uh, de plaat zelf was uh, volgens mij de, een anthem van uh, de Olympische Spelen in Londen. Dus dat heeft voor mij ook wel een uh, bijzonder uh, gevoel. Snap ik. Ja, uh, we gaan hem draaien ja. nadat jij het, uh, het, het, het slot gedraaid hebt, zeg maar. Top. Ja, ja er stond de slot wel tegenover, toch? Dus, uh, oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Ja, heel goed hè? je, ja, uh, precies. Niks gratis, hè? Nee, nee. nee. Hey, een mooie ik envelop Onze een, op de kant op te gek. Dank je wel, hebke. En uh, ik had nog één uh, uh, verrassing, dat staat uh, erachter. Maar dan moeten jullie zo meteen maar even uitpakken als ik jullie heb opgesloten. Oh. Oké. Okay. Yes? Oké, okay. doen we. Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ja, daar gaat Hij gaat de sleutel ja. dicht en ik doe mijn jas uit. En daarmee voor een hele week lang. staat, uh, nou ja, staat het huis op dezelfde plek. en de jas ligt op dezelfde plek. En is het officieel begonnen. Epke Zonderland loopt naar het uh, hoofd van het glazen huis de deur toe. Daar waar verder niemand meer zal zijn eigenlijk de rest van de week. Want ja, die deur gaat dicht en daarom drie, is het klaar. Met de drie dubbele schroef gaat hij hem erin schroeven. Ja. denk ik. <laughs> Heb je nog het ja. laatste woord, Epke? Ja, ik vind het echt uh, heel gaaf dat uh, jullie dit doen. En uh, ik wil jullie ook uh, heel veel succes wensen de komende dagen. Uh, Maak er wat moois van. Dankjewel. Epke, Dankjewel. Epke Zonderland! Oeh. En daarmee is Serious Request 2013 officieel geopend. En draai je voor hem de eerste Serious Request. Dat kan jij ook doen als je nu belt met 0909-1336. Steun Serious Request en steun het Rode Kruis in de strijd tegen uh, diarree. Want ongelooflijk hoeveel kinderen daar jaarlijks aan sterven. En on ja, onnodig ook eigenlijk. Epke, dank je wel hè. Thanks man. Ah, top zonder land dames en heren. zeiland laat, laat je horen dan. Jezus Christus. En dit is zijn request. Survival. Van Muse. Grace, Survivor van Muse. het was de eerste request van Epke Zonderland. Lekker, lekker, lekker een beetje bombastisch, dat is nou, wel ja, een goed begin, ja, daar kom je er ook uh, goed in gelijk. Echt een episch begin ja. Oh man. Ja jongens, daar zijn we dan, we zitten in het huis. glaashuis. Oh, ja, Koen komt gelijk binnen met het cadeautje ja, nee, van Epke, precies. want uh, uh, ben, het is, is gierig. en ik, dat is meestal goed uh, ja, in dit geval. Ik hoor dat Epke nog een verrassing heeft achtergelaten, ik denk dat ja. gaan we niet uh, laten nee, wachten. Kijk, wat is dat? dit is meteen al een check. De eerste officiële check in het glaashuis. Nou ja zeg. Sponsor van Epkes Nachtrug M-line steunt 5000 euro voor Serious Request. Ja, Kijk, is fantastisch. Top, ik, dat is een heel lekker begin. Ja, we zijn begonnen. Het callcenter zit er ook klaar voor 0909 1336 als de telefoonnummer. Daar kan je jouw Serious Request gewoon nu toneren, gewoon je favoriete plaat aanvragen en daarbij nog iemand, wat zeg ik, een kind helpen. Uh, hallo met de radio, goedemorgen. Hallo. <laughs> Kijk, je, zo... <laughs> ja, je zit toch in dat ritme? Ja, ik, maar, toch, ja. ik snap ja, het is dus ook donker buiten, ja, ik... wat maakt het uit. Sorry. Ja. Uh, hallo, met wie spreek ik? Hi, ik ben Jeroen. Hey, Jeroen. Hallo. Goedenavond, jongen. Hallo, hoe is het? Ja, ja, nou ja, god, hoe is het, hoe ja. is het, uh, ik vraag het eventjes aan Paul en Koen, jongens, hoe is het? Ja, het gaat redelijk met hem. Ja, ik, ik, weet, ik weet, weet even niet wat ik vind. voel eigenlijk. Nee, ik nee. ook niet. Ja. Het is echt, het is een beetje een gekke huis, het is net begonnen en, uh, nou, ja, jij bent de eerste echte. Uh, officieel, ik bedoel, Quest was natuurlijk geopend en gesloten door uh, Epke Zonderland, ja. maar, nou, jij bent de enige die uh, gewoon uh, Service Quest mag openen als uh, normale Nederlander, om het zo maar even te zeggen. Wie ben je? Nou, dankjewel. Ja. Uh, waar kom je vandaan, wat doe je en uh, wat wil je ons uh, brengen? Ik, ben, uh, ik, woon, ik woon in Den Haag, ik sta voor de klas en, uh, in Voorburg en ik wilde jullie uh, Brand New Day van de WIS brengen. Oh, leuk. Uh, hoi. Want ja, de, die nieuwe dag die is al bijna begonnen. Precies. Uh, dan begint gelijk het onbeleefde, onbeleefde gedeelte, want ja, dat is waar we de komende week mee bezig zijn. Wat levert dat op? Hoeveel kinderen kunnen we daarmee redden? En tientje, dus dat is tien kinderen geloof ik. Tien stukjes zeep tel ik zo. Precies, ja. exacte maar. Tien kinderen die een, een maand lang gewoon een stuk schone zeep hebben om hun handen te wassen. En daarmee gewoon waarschijnlijk wel uh, nou ja, uh, gered zijn van een dood uh, tegen diarree. Dankjewel man. Oké, okay, graag gedaan. Ik en, ga veel doen doen. Ja, en veel plezier. En veel succes. Dat zullen we nodig Thanks, man. hebben. Thanks men. Thanks. En uh, de groeten. Oké. Okay. Okay. Hey. En zo gaat het dus he. Vraag jouw plaat aan en bel nu 0909-1336. Everybody look around, cause there's a reason to rejoice, you see. for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up first shot comes strut, walking a little bit of humble a little bit of cautious somewhere between like Rocky and for the game No, nope, no, nope, y'all can't copy yet glad moonwalking and this here is a party my posse's been on broadway and we did it all way like chrome music I shed my skin and put my bones into everything I record to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 And put our hands up like the ceiling can't hold Damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an it in my heartbeat. And I'm meeting at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people now. Nah, sing the song and it goes like.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 Oké, van toch dit jaar ook weer een poppenstation neer te zetten. En wat levert het op? Uh, 10 euro. Hoppa. 3 F. F. En vraag je plaat aan 0909-1336. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw je vlug en snel. ABS Autoherstel.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 Morgen zijn we er live vanuit de gashouder in Amsterdam met de Stergouden Loekie 2013. Wilt u uw favoriete commercial van het afgelopen jaar ook terugzien in de liveshow? Ga dan nu naar SterGoudenNoekie.nl en stem. Last van een uh, like duim? Op czdirect.nl heb je al visio van een 5 ,5 euro per maand.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 Niel, Paul en Koen. Serious request. 3. FM. Wij worden goedenavond.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 En zeg met de blues brothers en everybody needs somebody to love Joost goedenavond goedenavond Joost dat eind over die geksten en jij mag het weten oh dankjewel ja ja ja ja jij vroeg hem aan ja precies top en welke gedachten en ook gelijk oneerbiedig, welk bedrag ik heb uh, 25 euro voor het geweldige nummer gedraaid nou, ja, sorry jullie hebben hem gedraaid ja. En, uh, omdat iedereen een beetje liefde nodig heeft. En zeker jullie nu in deze tijd. Ja, nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik bedoel, wij hebben liefde nodig, maar wij krijgen dat ook genoeg. Al hier in Leeuwarden, maar ik bedoel vooral de kinderen. 800.000 kinderen die uh, sterven aan de gevolg van diarree. Jij hebt zojuist gezorgd met 25 euro dat 25 kinderen een maand lang een stuk zeep hebben. Om gewoon hun handen te wassen. En ja, zo simpel is het eigenlijk. Voor, uh, mij een, voor mij een makkelijke actie. Of, ja. Ja, voor mij een makkelijkste actie. Voor jullie wat lastiger. Nou ja, uh, ja, als je het zo wil zeggen, heel goed. Joost, dankjewel, man. Ah, weet je, dat, ja, dat, je is, dat is het bizarre: dat je met, met eigenlijk voor, voor ons heel klein bedrag toch uh, iets, iets heel moois en iets heel groots ja. teweeg kan brengen. Ja, ja. ja maar dat is het tof. Ik bedoel, vraag nu je plaat aan en bel 0909-1336. Mannen, uh, we zijn begonnen. En of. Het callcenter is echt al helemaal bezet hè, dus je kunt echt al flink bellen ook, uh, begrepen. En ineens, ik bedoel, we, we, we werken hier echt weken naar naartoe, dagen op een gegeven moment, en, en dan nu zitten we erin en dan gaat het ineens heel snel moet zetten. zeggen. Ja. Ah. ineens bam. Dan zit je er ook in. Nou ja, en voor ja, je voor ja, het ja, weet openen wij officieel natuurlijk ja. een van de belangrijkste onderdelen van het glazenhuis. Het is uh, de brievenbus, ah. die overigens ja. Ja. Op, uh, uh, op een... Uh, er zitten al een paar uh, eurotjes in, uh, in de brievenbus. Misschien door de beveiligers erin gelegd of als een goed voorbeeld doet volgen natuurlijk ook. Maar er ligt, er ligt al een klein beetje een bedrag in. Maar er staan veel mensen hier uh, vooral bij het raam. En bij de microfoon die bij de briefbus staat, om uh, hopelijk uh, nou ja, toch vooral een plaat aan te vragen en geld te doneren. Maar ik daar ben gewoon even benieuwd. Gewoon de, de eerste dame die ervoor staat. Ik bedoel, uh, ik zou zeggen: kom je naar voren in sla je slag. Jij hebt echt je ding gedaan. Je bent hier al heel vroeg naar Zeeland uh, gekomen. Zeeland wil meer plein voor de routeplanner. Dat is gewoon uh, Leeuwarden. Hallo, wie ben je, of Wie zijn jullie? Uh, wij zijn Fan en Joyce. Hallo, Fan en Joyce. Wij zijn nu al fan en ook van jou, Joyce. <lacht> ja. uh, uh, nou, ja, zeg het maar. Wij hebben 20 euro. Hoppa! 20 euro in de pocket. En jullie komen uit Leeuwarden? Nee, vlakbij. Oké, okay, waar dan? Uit Britsum. Uit Britsum. En vanaf 2014 hoort dat erbij, of niet? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja want zo gaat dat inderdaad, ja. Leuk dames, heel goed. 20 euro uh, staat genoteerd. Ook daarmee hebben jullie 20 kinderen uh, gewoon een week of een maand lang van uh, zeep voorzien. Dank jullie wel. En blijf de hele week komen, hè? Ja, het ja zeker. Okay. Ja. Uh, sterker nog, voor 20 euro kun je ook, kan het Rode Kruis ook een, een, een punt maken... waar eenvoudig uh, water, een, een watertappunt... niet zozeer dat je het kan drinken... maar in ieder geval goed genoeg om je handen mee te kunnen uh, wassen. Ook dat kan al gedaan worden voor 200 euro. Of voor twee, 20 euro, want ja, voor 200 euro kun je een punt maken... waar uh, echt uh, schoon drinkwater mee gerealiseerd is. Uh, ik wil niet doorslaan, inderdaad. Voor 2000 euro heb je gelijk band dat ze een, een put slaan, hè? Ja. Ja, Erik Corton heeft ons goed bijgepraat. Uh, alle informatie vind je uiteraard op 3 fm Even een klein rondje, dat mag wel, nu we gewoon echt tien minuten officieel begonnen zijn. Paul, hoe voel je je? Ik vind het heel onwerkelijk eigenlijk. Ja. Ja, het, het, het is, is heel raar, want he? de hele dag, over hele ja. weken heb ik er naartoe geleefd. En dan ja. sta je hier. En het, het mooie is, we staan hier. Het is toch ons huisje ja. met z'n drieën. Eigenlijk, ze voelt het al gelijk een beetje. Maar er staan gelukkig nog 5000 mensen naar ons te kijken hier. Ja, dat is heel fijn. Koen, hoe voel jij? Ja, uh, ja heel gek gevoel. Maar ook ik, ik zit vol met energie. En ik heb een beetje dat ik nu eigenlijk direct alles wil. Ik wil gewoon. Ik wil gaan, weet je wel. Ik en, zie sms'jes binnenkomen met succeswensen, met groetjes. Met toestanden zoals dat hoort. SMS 3333 Want ook in deze week zorgen wij ervoor dat een uh, groot gedeelte van de opbrengst gaat naar het Rode Kruis. Dus je doet SMS voor de lol dat je onder in beeld verschijnt. Maar ook daarmee helpt je ja. iemand. Ja. En ik denk dat jij Paul heel sterk in je schoenen moest staan om aan het eind van deze week met dit kapsel nog het glazen huis te verlaten. Ik heb al zoveel sms'jes ja, en berichten ja. voorbij zien komen ja. van mensen die zeggen dat haar van Paul moet zich af ja, ja. en ja, maar oh, Maar sta je ervoor open ja, nu nee, nee, nee, nee, al? Nee, oh, nee, nee. Nee, nee helemaal nee, niet. Daarom, nee, nee. Hij wil het nee. echt niet. Oké, okay, Dus dat doen we gewoon niet? Nee dat gaat niet gebeuren. Nee echt okay, niet Dat wil ik niet gebeuren. doen. Nee maar dan is dat gelijk duidelijk. Ik bedoel in principe doen wij en iedereen van drie van hem alles voor het goede doel voor het Rode Kruis. Maar uh, de haren af, geen optie. Nee, nee, niet op mijn hoofd. Geen haren. op mijn hoofd die nee, op de m'n gaan denkt. Niet. Nee, echt het niet. Checking. Nee. Er staan genoeg dingen op de site 3fm.nl-veiling en 3fm.nl-plaat of 09091336 voor jouw request. Nee. Hey. hey, Ja, lekker hoor. Goeie plaat dit, Deze series request komt binnen voor Stephanie Otter. 10 euro's. It's going down. I'm yelling to me. You better move. You better dance. Let's make a night.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 Cup jumping like LeBron. Now, bowl Order me another round, homie.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 3FM Serious Request ah, Let's gek. clean this shit up Ze komen nu al binnen De Serious Requestjes 0909-1336 Lisette Borkes uit Enschede Ja, dat kennen nog Enske. voor 15 euro Die mooie A Balladeer And Swim With Sam Sam here says he lost his skull On the day Custod had died The ocean was a top of sharks With sharks As a guide, Samir says the water's safe. The man should not have left the seas. Called the human bath, escape his king of expertise. So if someone wants to know. Samuel says they call him nice And that it makes him really sick And that his nicest life The light in silence does a trick Samuel says he'd like to that now A Swim with Sam van Belledir. Het is tien voor half tien en ik ga gelijk eventjes naar de brievenbus. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. En wie ben jij? Hoe heet jullie? Ik ben Ellen en dat is Alicia. Hallo Alicia. Dat is een zusje van je. Nee. Oh wat Vriendinnetje. Uit hey, vriendinnetje heel goed. En <laughs> wat komen jullie hier doen? Geld brengen. Ja, dat had ik al echt het vermoeden, want jullie hebben iets in je handen. Nou zeg het maar, hoe zijn jullie eraan gekomen en wat is het bedrag? We hebben 1150 euro. Hoppa! En we hebben, we hebben koekjes verkocht en brok verkocht en zelfgemaakte armbandjes en kaarspotjes Allemaal. en kerstballen. Nou ja zeg! Mag je een applaus voor de ladies! 1150 euro! En dan weet je gewoon, dan ben je begonnen. Dankjewel. Helemaal te gek. Dames het de Rode Kruis, super bedankt. Ja, we zijn begonnen. Sailand uh, is open. Uh, het callcenter staat open. 0909 1336 3fm.nl plaat. Of uh, bijvoorbeeld 3fm.nl veiling voor alle leuke objecten. Nou, we zitten hier gewoon nog eventjes uh, taallijk met z'n drietjes jongens. Lekker ja, hè? Het dat valt me eigenlijk ook wel. Het is, aan de ene kant is het huis nog een beetje kaal. Want daar hangt nog helemaal niks aan de nee, huur. Hoewel. Geen post. Nee, precies. Dus de, de brieven mogen komen. En Mooie tekeningen, welkom. Maar wel uh, lamboisering uh, hangt er aan de muur. Het is een beetje uh, schrootjes. Wat is lambedrousering? Is dat licht? Het nou wat aan de muur vindt. Ik, ik noem nee. dit gewoon ski-hut hoor, ja. Ja. Ja, dat is waar. Ja, Er ja. hoeven een paar ski's tegenaan en het is net een ski -hut. Nee, maar de uh, houten muren. Het ja. is een ja. beetje vintage allemaal. Hè? Het staan wel leuke dingen. En ja. Ja. Voor de authentieke radioluisteraar, het is hout. Uh, waar je van houdt. En met een paar uh, schemerlampen en een bankie. En uh, ja, gewoon, uh, ongetwijfeld datgene wat ook weer op de veiling gaat, het van het glazenhuis, maar het ziet er inderdaad warmer uit dan ooit. Ah, ja, zeker. Ja. Ja. ja, zeker. Ik uh, zie uh, ook een, een verdachte computer daar in de hoek met een headsetje. Ik, uh, ja. ik geloof dat dat uh, de plek is waar... Ik kan de waar... webcam girl, uh, uithangen. Ja, ja. Oh, is dat zo? Ja. Ja, we gaan ook chatten en toestanden. Ja. Oh, wat leuk. Het gaat allemaal gebeuren. Uh, ik heb Sandra hangen. Uh, Sandra, goedenavond. Goedenavond. Ik uh, zal even een tune voor je starten. strange in the neighborhood. Sandra Buster <laughs> ja, heel overtuigend hoor? Ja, ja, zeker. Sandra Buster, goedenavond. Hallo. Hallo. Uh, waar kom je vandaan en waar wil je ons mee verblijden? Of uh, nou ja, wat wil je aanvragen? Ik uh, kom uit Utrecht. Ja? En ik heb uh, een nummer van de Beatles aangevraagd uh, te weten help. Ja. En dat is dan ook wel letterlijk echt datgene wat wij hopelijk uh, gaan doen... wat het Rode Kruis uiteindelijk gaat doen. Hulp bieden ja. in uh, nou ja, de, de Hoorn van Afrika, zuid afrika Die landen, daar waar de 800.000 kinderen leven die sterven aan de gevolgen van de diarree. En, en hoe kom jij er dus bij dan, Sandra? Um, nou ja, ik ben zelf altijd iemand geweest die vond dat ik mijn eigen boontjes moest kunnen doppen. Ja. Maar uh, soms gebeuren dingen in je leven waarbij je toch om hulp moet vragen... En uh, dat is afgelopen jaar voor mij het geval geweest. Oké, okay. uh, wat is er gebeurd dan, Sandra? Um, toen ik vorig jaar december, eigenlijk rond deze tijd uh, zwanger was, vijf en een half maand is mijn partner bij me weggegaan. Zo. En vervolgens is in februari mijn zoontje geboren, maar hij was wel zeven weken te vroeg. Okay. En hij woog ook maar 1314 gram, oh, nee. maar uh, ondertussen gaat het hartstikke goed met hem. En het gaat met ons allebei heel goed en dat komt vooral door alle mensen die ons geholpen hebben. De hulp die wow. dus nodig En met nodig deze plaat wil ik ze ook bedanken. En ik moet je zeggen, Sandra, zeker als ik dit verhaal van zij hoor, dan heb je nog al een kapitaaltje ervoor over, zeg. Nou ja, weet je, er zijn altijd mensen die het minder hebben Ja. en uh, dit kunnen we missen. En uh, mensen hebben mij geholpen en ik wil ook graag andere mensen helpen. Mooi. Dus jouw hulp, wat levert het op? Uh, 400 euro. Waarom? 0909-1336 Help, I need somebody Help, not just anybody Help, you know I need someone Help When I was younger, so much younger than today but I never needed anybody's help in any way now, but now these days are gone and I'm not so selfish, you I'm gonna change my mind And open up the doors As I'm home, roll up shriek, a streak, now my B.A. is cold. I put my headphone on, make a blogging And soon I'm a zone, I'm a grooving Gotta keep grooving, gotta groove for life Rhythm is my window, it's me hope, it's me light I gotta stay true, y'all. Yeah, this it is free I gotta hold on, now this time it's me And my man, G. hey Take the coca rocks, have a -rock, melody hey, brush brushing my ass, after nah, I nah, nah, right Good vibes to people and moi Play the music and tell me you can't mm -hmm. From Jamaica, up to France People, I jump up. It's the source of life Take it from the word and the wise When I'm down the mountain I need some certain music can keep me alive yeah. I'm Lekker zeggen, hey. eerst Sandra Buster en haar heftige maar mooie request van de Beatles. En help! En Elephant hoorde je, Music is live. Erik Hardebol die vroeg me aan voor 25 euro. Omdat het een vreselijk aanstekelijk liedje is. Maar nog meer, omdat het zo goed past bij deze actie. Ja, en dat vond ook Casper de Winter. Die is van ja heerlijk energierijk. Laat dit maar het Enter worden voor 10 euro. Dankjewel Casper. 09091336. Oh god, ja dan zijn we echt begonnen Koen, uh, de bel klinkt, hebben we, hebben we ja. microfoon zonder snoertje. Hij is de eerste slaapgast, Anna drijven yes. Yes. Leeuwarden, laat je horen dan voor Anna Drijver. Hallo! Hoe oh. Hallo. gaat het jongens? Fijn zeg. Ja, maar ja, we zijn net bezig en het gaat goed. En... Hallo, buiten! Hallo! Wat leuk om het een keer van binnen te zien zeg. Ja, wat leuk dat jij er bent. Ja, dikke pret. Want uh, de eerste slaapgast, dat is toch uh, wel net misschien, misschien wel de belangrijkste. Zeker, en ik heb jullie nog nu jullie nog uh, fris en, en, en fruitig zijn. Dat ja. kan ja. je ook zien. Dank je, dank je. <laughs> ah, jij ziet er ook fris en fruitig uit. Ja, oh, okay. we gaan wat meemaken vannacht. We gaan het... We gaan hier helemaal los. Kijk, we noemen het slaapgast Anna, maar wat is, uh, wat is jouw spirit voor vanavond, voor vannacht? Ja, ik, ze heeft vanmiddag al naar mij via Instagram van de, mm. waar is mijn bed en waar slaap ik en oh. zo. Dus oh. ik, ik denk bijna dat ze van plan is om te gaan ja, slapen. Ja, ik ga om 11 uur naar bed en dan zet ik gewoon de bek omhoog. <lacht> morgenochtend, om 11 uur kun je prima naar bed. Nee, nee wel, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb zin om te dansen en om met, met, bij de brievenbus Leuke verhalen aan te horen en uh, nummertjes voorbij te horen komen en dingen te veilen en ja, ja. verschrikkelijk gekkigheid. te iets verzinnen om morgenochtend wat, yoga wat, te doen, want dat doe ik elke ja. ochtend. Oh, echt maar. Ja. Ja? Dan ga ik, ik wil daar ook. Ik wil ik, jou ook, Ja, ik ben damert, morgenochtend, die, ik, uh, zit een hier. Ja, echt. Dan ja, ja, ja, gaan we yoga ja. doen. Oh, lijkt me heel leuk. God. Ja, ja, ik, lijkt me ik vind het leuk dat je yes, hier bent, Anna. Je, je werd hiervoor gevraagd. En uh, ja, ik bedoel, het is lol, het is entertainment. Maar het is natuurlijk ook zeker niet niks. Ik bedoel, uh, je bent hier wel bezig met een actie voor het Rode Kruis. Wat besloot jou om, uh, nou ja, om gewoon hier te zijn? Nou, dat, dat jullie dit al jaren doen. En ook dat het dus zo'n groot effect heeft. Dat je gewoon ja. zegt van, hé hey, jongens, we kunnen met z'n allen... gewoon dat, dat huge, hopelijk weer bedrag bij elkaar halen. Dat je gewoon echt een slag kan maken. En dat je niet dat je niet twee zeventjes aan twee mensen kan geven... en dan gewoon ziet van ja, er is eigenlijk niks veranderd... maar dat je nee. gewoon echt een slag kan maken en gewoon... dat, dat ze over tien jaar kunnen zeggen van... hé, hey, wat is deze daling in die grafiek? En dan van hé, hey. en toen Bam, is er, er iets is gebeurd. Iets ja. Dat zou ja. mooi zijn. Ja, ja, top. Ja, dat, dat is op zich het loffelijke streven inderdaad. Ja, fijn dat je daaraan meewerkt. Ja. Welkom in het huis. Doe je jas uit. Ja. Ik neem je tas aan. Wil je wat drinken? Alleen je jas, ja. Oh, Anna wil een gin tonic hoor ik net. Ja, ja. ja lekker uh, over. Uh, uh, yeah. um, Ja, ik doe mijn jas uit, zeker. En um, ja, ik wil even rondkijken. Ja, nee, ik geef ik je nu nou. op uh, Dat is je gezet uh, eruit uh, hierachter is de slaapkamer en ja. Uh, ja, dit is de woonkamer. Als jij zit te luisteren en denkt, ja, ik weet wel iets wat Anna zou uh, kunnen doen voor geld. En kom op, uh, even normaal. Uh, Twitter vooral, <lacht> Hekje 3FM. Of uh, bel 0909 1336 Of sms dus vooral naar 3333. Ik kijk eventjes naar de volgende aangevraagde, Series Request. En die is echt al vaak aangevraagd. Ellen Wissick, Frank van Noord, Marije Scholten, Esther Steenstra, Andros Nichte Nichten en Marilie Groot. En Wijnand Silvis. Hoppa. Dat zijn de eerste die belden. 0909-1336 voor een van de mooiste kerstplaatsen van de afgelopen tijd. Coldplay en Christmas Light. Christmas night, another fight. Tears we cried a flood.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 van de laatste tijd qua kerstplaten... Coldplay en Christmas Lights. Dat vindt ook Marije. Marije, goedenavond. Goedenavond. We hebben Marije Scholt uit Amsterdam aan de lijn. En uh, nou ja, ik wens je welkom bij Serious U Questions. Ja, dankjewel. Jij hebt hem aangevraagd. Mag ik vragen wanneer? Uh, ja, vanmiddag al. Ik dacht van, uh, ik ga gewoon op tijd wel vast een plaatje aanvragen. Ja. Want uh, ik vind jullie actie echt supergoed. Ik kijk ieder jaar in... Uh, uh, ik dacht van nou, ik ga gewoon op tijd een plaatje aanvragen. Nou ah, ja, dat is, dat is gelukt. Uh, je was zeker niet uh, de enige uh, voor deze dan. Ellen Wissing, Frank van Oort, Esther Stienstra, Anne Roos Nichten en Marilou Groot. Ik noemde ze al. Allemaal vonden ze Coldplay een uh, geweldige band. En Christmas Lights een supernummer. En uh, ja, ik, ik vraag me heel erg af Marije. Hoe ga jij de kerstdagen in? Heb je nog tijd om naar Leeuwarden te komen? Uh, nee, ik denk nee. het niet. Ik maar denk wel. dat het gewoon uh, lekker in Amsterdam en bij mijn ouders... Uh, uh, Vieren. Ja, nou nee, ja, maar dat is top. Ik bedoel, ik denk dat vele mensen het volgen via de radio en uh, webcam, tv toestand toestanden. Ik bedoel, we zijn weer via alle uh, kanalen connected. Ja. ja. Ik uh, kan je bedanken namens het Rode Kruis. Uh, mag ik de onbeleefde vraag stellen hoeveel jij hebt geroneerd voor Coldplay? 10 uh, euro. 10 euro, hoppa. En daar doen we het zeker voor. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En ik wens je alvast uh, fijne kerstdagen. Ja, jullie ook. Heel veel succes nog in het huis. Poeg, we hebben het nodig. <lacht> nou ja. Dag 1 echt. Dag 1, maar dit is gewoon een beetje het begin. Ik ben al zo excited ofzo. Ja, ik, dat euh... heb ik ook. Ja, je moet niet je kruid verschieten. Nee, ja, dat, jou, is, een dat, dat ik is ook een Maar ik sta gewoon echt op ontploffen zo'n beetje. Maar ja, ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Paal natuurlijk al hier in het huis die al menig dingen in de brievenbus aan. Ik sta gewoon uit te pakken inderdaad. Er komen al cadeautjes voor ons, maar vooral het geld binnen. Dat je daar opent. Dat is een goede vraag. Ik denk voor als we niks te doen hebben, dan hebben we kleurplaatsen. Geef hier! Leuk! Leuk voor Anna! Hoe we met de thee afgelopen Anna? Wat? Had je veel fouten bij TikTok? Nee, ja, vier. Ik had van uh, die citaat tekentjes, terwijl dat niet was, en ik oh. had turquoise als, um, ja. mm, met een Q. Had ik als. Klassieke fout. En het is natuurlijk ja, met, dat een, een, met een X. Ja, dat is ja, ja, allemaal, ja. ja. turquoise. Turquoise. Ja. ja. Dus dat maakt toen uh, ja, 60 euro al van Sophie afhandig gemaakt. Nou, is uh, Anna, heb jij zangtalent? Michael Wijnand via de Twitter Giel 3FM die vraagt zich af, laat Anna's zangtalent maar horen. Kan jij zingen? Ja. Nou oké, okay. ik, ik zat daarover ja. over na te denken, ja. ik zing de hele dag door en onder de douche, maar de deze week ook zoveel goede artiesten nee, en weet ik al ja, veel langer. Okay, ik ik laat ik niet me daarop helemaal vortom, fixeren. Jij, jij kan wel zingen, begrijp ik. Na twaalf na uur. Dat is een zoegte oh, okay. nou, nou, nou, dan bijna, dat <laughs> ik noteren, maar, uur, Ja, dat is bijna. Ik noteer hem na twaalf. Maar wat zou je kunnen zingen? Eventueel na twaalf? Want dan kunnen we daarop uh, gaan bieden. Oh, god, oh god. Oké, okay, daar ga ik nog even over nadenken. Moet ik even uh, even je hebt een in je repertoire. Ja. Ja, maar wat zing je elke dag ja wat zing ik elke dag? ja Rihanna en zo oh nou. Rihanna oh, instrumentaaltje okay, erbij. Ja, ja, ja, ja hoor. Oh oh, vraag Rihanna ik aan ik, en uh, Ik had nog zo gezegd met ja. Anna Drijver dan gewoon als oh. subtiele noot. 09. Wat zeggen we? 1, we moeten we 500 3, 3, euro minimaal. Dat oh. lijkt, me ja, een mooie, ja, lijkt me een mooie. gedraaid. Alweer Ja, ja, zo is het. Ja. ja. 500 euro kan van Anna Drijver die Rihanna nadoet. Wat ze nou eigenlijk zingt. Ja. Ja. De 6 in de Ja, ik ben een heel groot fan van Michael Jackson, maar ik versta nooit wat ja, ik heb hem nog nooit verstaan. Niemand. Ik ik echt fan ben. vier kaarten voor ja. zijn laatste ja. oh. oh! Nooit ja. te verstaan. Uh, recht in mijn hart, hè? Shimon. Ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. En gewoon ook voor normale verzoeken. 0909-1336. Edith Smulders zegt, ja, dit is mijn nummer. 25 euro even zo voor, voor de Taxi's Midnight Runners. En come on, Eileen. Ja, het zijn jouw verzoekplaten. Dat is het concert van Circe Quest. Vraag je plaat nu aan. En bel 0909-1336... The fire. Zeg de Dexys Midnight Runners. Ik weet dat de Sielke van mijn ochtendshow. Die wil dit gewoon op de begrafenis horen. En ook Edith Smulders. Die vindt het een echt favoriete track. Dit is haar nummer. Dexys Midnight Runners. Come on Eileen. Vraag je plaat aan. 0909 1336. Of doe iets anders. Kom in actie. Of bied op een veilingstuk. Ga maar naar 3FM.nl. En dan zien we het wel. Het is uh, kwart voor tien officieel begonnen, Series Quest 2013, live vanuit Leeuwarden. Anna Drijver als slaapgas binnen en natuurlijk gewoon Paul en Koen uh, samen met uh, mij, uh, gewoon uh, ja, de. de. Ja, hoe zeg je dat? De bewoners. De bewoners, ja. Precies, de bewoners. En Erik Corton ook een, uh, nou ja, een bewoner, een halve gast. halve gast. In het huis. Gaar, ja, ja. halve graag een gast. Ja. Ja. Nee, we maar wel iemand die zonder deur wel binnenkomt... omdat hij gewoon elke ja. dag hier zal zijn. Omdat jij, uh, ja Erik, uh, jij bent uh, het uh, geweten. Jij bent diegene die uh, altijd reist. En ik heb daar respect voor. Ik heb wel eerder in interviews ook gezegd... ik zou het niet durven. Omdat ik gewoon uh, nou, bijna bang ben voor datgene wat je ziet. Dat ja. dat... dat, dat dat zal ook bij jou op je Netflix staan. En uh, dat, is, dat is niet niks. Nee, dat is, dat is het ook niet. Uh... En het is tegelijkertijd... Het, is heel, het, is heel, het klinkt heel, heel stom misschien, maar het is heel leerzaam. Je ja. leert er heel veel over over uh, dat de wereld echt groter is... dan, uh, dan die postzegel waar wij met z'n allen op leven. Die prachtige postzegel, postzegel overigens. Um, maar er is, er, is meer, er is meer in de wereld en er is ook veel meer aan de hand in de wereld. En ik, ik vind dat iets wat, wat mijn leven daardoor ook verrijkt. Daar gaat het absoluut niet om. Nee. Maar als je dan nee, zegt, ja, maar... ja hoe, wat, wat hou je daaraan over, is dat... Ik uh, Over die dingen, uh, dat deed ik daarvoor ook al maar de laatste tien jaar. En als beter over nadenk voor mezelf... en, uh, uh, en uh, ook anders ben gaan leven, serieus. Ja. 800.000 kinderen sterven aan de gevolgen van diarree. En dat is op zich, nou ja, ik zou bijna zeggen onzin, dat is niet nodig. Want met kleine dingen, aanpassingen, kunnen we dat voorkomen. Dat is een stuk voorlichting, dat is een stuk hygiëne... een stukje zeep, uh, schoon drinkwater. En uh, jij bent uh, gegaan naar een land waar... Nou ja, waar dit zeker aan de hand is. Ja, en waar die dingen die je net ontmoet, eigenlijk, eigenlijk allemaal heel niet of weinig voorhanden zijn. Omdat Burundi, daar ben ja, ik heen gaan in Centraal-Afrika, een heel uh, klein, arm land is in Centraal-Afrika. Waar inderdaad weinig schoon drinkwater te vinden is. Er is genoeg water, maar zoals het water, laten we zeggen, vanuit de regen de grond raakt, raakt het besmet en is het niet meer drinkbaar. Uh, stroomt het vanaf heuvels af naar, naar poelen waar, uh, waar het water gewoon uh, gehaald wordt. En de meeste mensen koken ermee en wassen hun kleren ermee. Maar soms ja. moeten ze het ook drinken en dan word je ziek van. Er is geen zeep, er zijn geen. Goeie schone toiletten. Um, en ik heb een reportage meegebracht wat eigenlijk gewoon mijn eerste dag in, in Burundi was. En die was in de hoofdstad Bujumbura. Zo'n prachtige naam. naam. <laughs> ja, ik ben in, in schitterende namen geweest. Die, Bugu, B Bossangoa, Bangasu dat soort wow. dingen. Dit was er ook eentje. Hoe het er gewoon uit? Ja, Bujumbura, in dit geval de hoofdstad van Burundi. En het is eigenlijk de eerste dag. En dat zijn de inleidende schermutselingen voor wat er de rest van de week aan reportages nog gaat komen. Mijn bericht uit Burundi. Het is de eerste dag in Boezumbura, hoofdstad van Burundi. En ik uh, zit uh, oud en vertrouwd in een uh, Rode Kruisauto op weg naar. Uh, een plek in deze stad, in deze hoofdstad. Het is zondag, dus het is niet zo gek als wat het verkeer betreft. Het ziet er eigenlijk allemaal best mooi uit. De mensen lopen goed, mooi aangekleed in de richting van een kerkbezoek, wat hier minimaal de halve dag in beslag neemt. En wij gaan op weg naar een rivier, een rivier die, die door deze stad heen loopt. En die, die vies is, waar mensen die het wat minder goed hebben, en dan zijn er een hele hoop in deze stad water moeten halen, water om, om zich mee te wassen, maar ook water om om in te nemen en dan word je doodziek van. Mijn uh, chauffeur heet Alexie. Alexie, le Cañosa, La Rivière. Oui. C'est quoi comme, comme, une, comme een plaats? C'est, c'est la route die va wel op zuid. Aha, oui. De rivier stroomt vanuit het zuidoosten de stad door. En de mensen gebruiken de rivier voor van alles en nog wat. Ook om water te drinken. C'est quoi d'être pauvre en Burundi? De mensen hier zijn arm, want ze hebben geen land om gewassen op te verbouwen. Dat is het grote verschil met de mensen op het platteland. Daardoor hebben veel mensen hier geen werk. Buiten het feit dat er hier Frans gesproken wordt, want dat is in Burundi, wordt er ook Engels gesproken door Alexis van Burundi Red Cross. Where are we now? The place we are now is called Kanyosha. Alexis vertelt me dat de wijk Kanyosha dicht bevolkt is en dat iedereen op zijn of haar manier van de rivier gebruik maakt. Drink the water. Yeah. Also for drinking water, because I can tell over there is the mountains, and there's this river coming down. It's there's not too much water at the moment, but it's it's enough for people to bathe in and to actually get their drinking water from here. What is, what is the danger of using this water? The is because, uh, they can catch Het gevaar van de rivier is duidelijk. Het water is niet schoon, maar brengt ziektes met zich mee, zoals bijvoorbeeld diarree en soms zelfs cholera. Having diarrhea affected by okay. cholera epidemic. Is there a cholera epidemic at the moment? Uh, cholera has become, you know, dramatic. Cholera is een groot gevaar geworden de laatste maand. Normaal was er alleen cholera in het regenseizoen... maar nu ook al in het droge seizoen. Okay. Wil je mijn reportages uit Beroen niet terugluisteren... Check 3FM.nl slash Dit is waarvoor we het doen. Vraag jouw plaat aan en bel nu. 0909 1336. My love Ik zie mooi zeggen, het uh, officiële anthem van uh, Serie Quest: Shoes of Lightning van Raccoon. Stan en Witveen vroeg me aan, mooi nummer voor het goede doel. En Floor Schreuder, omdat het een super nummer is, perfect voor de 3FM Series Quest. Omdat Raccoon een paar keer live gezien hebt na zijn topband. Willem van Gemert uit Mijn Haarlem betaalt er gewoon 100 euro voor. En Bart Fazen doet daar 10 euro bovenop. En dan heb je nog Bram Dijkema, 50 euro. Omdat je hem super vindt. Oh, Oké. Okay. We zijn net begonnen, joh. Doe eens rustig, zou ik zeggen. Uh, dit is het geluid van de deurbel al hier. Uh, wil iemand even open doen? Kom, uh, jij loopt er naartoe. Ja? ja? Jij zegt de deurbel, maar dit is, dit is, dit is toch. Uh, is dit de deurbel? Oh, is dit het ze al? larnil? Ja, ik, kijk, ik kijk, ja, maar, uh, We ja. hebben net nog gegeten, om eerlijk te zijn, maar goed. Uh, Oké, okay. het eerste sapje, ja? Oh ja, kijk. Nee, ik... ja. Oh wauw jongens, maar we hebben glazen met onze koppen erop ook. Nee. Ja, dit ziet er gaaf uit. Oh, ik, Even wow. kijken. Dus ja. Ik zie heel veel haar, dit is voor jou Paul. Ja, dankjewel. <laughs> Haar in je glas, ja. Ik, ja, ja er zit een haar in mijn glas. Ja, ja, Op de grond liggen. Maar, drinkt Anna dan ook mee. Anna drinkt ook mee. Lekker, ja. ik heb ook een sapje. Ah, oh, joh. Shit, nou, de, oh, de kleur is best look. goed. Ik had ook een spookverhalen gehoord over bruin ja, groene trapjes. Nou, is ik, dit is oranje. Ik denk dat er de wortel of zo in zal zitten. je hebt een briefje. Het is uh, uh, geen Benja bruining. Kijk. Oké, het eerste sapje, maar dat is een beetje gek, want uh, nou ja, goed. Ik heb er niet echt behoefte aan, zeg ik eerlijk. Nee, ik eigenlijk ook niet. We hebben net vorstelijk zeg, gegeten nee. hier in het glazen huis. Het, het, het glazen, glazen, glazen restaurant. glazen uh, restaurant, uh, ja. zeg. Dat is hier in Leeuwarden. daar kan je zelf ook eten. Dat is echt lekker, hè? Ja, ontzettend goed. Ik ja, kreeg ja. bijna een schuldgevoel van ook. Ja, ja, bijna ja. wel. Omdat je, we zaten daar echt goed, oh, echt culinair ja. te eten. De eerste ja. jaren deden we het met een pizzaatje. Ja, maar, ja. Je, maar aan de andere kant, als je, als je er zelf reserveert... dan kost het je geloof ik 100 euro. En dat gaat helemaal naar serious requests. Ja, en koks zijn ook helemaal gratis eigenlijk belangloos aan het kopen. Klopt. er in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 Kemper en wortel. Ah, um, om de smaak nog iets op te vleuren voegen we banaan en limoen toe. We willen niet dat jullie op dag 1 <tie> al verstopt raken. Nee, okay, om nee. de poel door te spoelen ja, zit er ook nog venkel in. Smakelijk drinken. Waar, waar kan ik hem voor stoppen? Bedankt, ja. Ja, ja. Ja. Jongens, proost. We zijn begonnen. Het glazenhuis 2013. Vraag jouw plaat aan. 0909 En straks ook de eerste ronde... Van Veiling ja. TV. En nou, ik zag een leuk groen pakje hier liggen. Oh, Dat en... leek me echt Die wat voor aan, de dame nee. in het midden. Ja.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 Wilt u ook dat uw hond een gezond gewicht houdt na castratie of sterilisatie? Maak dan nu voordelig kennis met de speciaal hiervoor ontwikkelde voeding. Kijk op royalcanin.nl voor voedingsadvies en voordeel op maat. Hulde aan alle Nederlanders die veel bewegen, gezond eten en bewust leven. Voor al die Nederlanders is er nu Mensensbudget. Budget. Dan betaal je minder premie voor uitstekende zorg. Leefbewust en kiesbewust voor Mensensbudget. Budget.